Het is 11 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Turkije en Jordanië hebben hun buurland Syrië opgeroepen... onmiddellijk te stoppen met het geweld tegen burgers. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken dreigt zelfs met stappen. Wat die stappen zijn, zei hij niet. Vorige week was de Turkse minister in Syrië... om druk uit te oefenen op president Assad. De premier van Jordanië heeft gebeld met zijn Syrische ambtgenoot... om zijn onvrede te laten blijken. Eerder uitte ook saoedi arabië kritiek op Assad... In Syrië voeren de regeringstroepen al dagen aanvallen uit op de kustplaats Latakia. Ook een Palestijns vluchtelingenkamp in de stad ligt onder vuur. Volgens de VN zijn ongeveer 5000 van de 10.000 Palestijnen het kamp ontvlucht. De VN heeft geen idee waar ze zijn en of er gewonden zijn. De Palestijnse autoriteit heeft hierover een brandbrief naar het Syrische regime gestuurd.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 Het reizen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt mogelijk ook 15 tot 20 procent duurder gemaakt. Minister Schults van Hagen zei vandaag dat ze bij de geplande bezuinigingen blijft. Volgens haar heeft, hoeft het openbaar vervoer er niet per se slechter van te worden.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 Volgens de WN is het moeilijk om te controleren of de verdeling van de noodhulp wel volgens de regels verloopt. Maar het is geen optie om ermee te stoppen. Er zijn schattingen dat ruim 3 miljoen Somaliërs door de hongersnood zijn getroffen.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 In de blijf van mijn lijfhuizen voor mannen zijn tot nu toe zo'n 200 mannen opgevangen. De 40 onderkomers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bestaan sinds 2008. Er zitten slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel, eerwraak of bedreigingen omdat ze homo zijn. De opvangplaatsen voor mannen blijven tot zeker eind volgend jaar bestaan. Het commissariaat voor de media heeft de NOS drie boetes opgelegd van in totaal 150.000 euro. Het gaat om twee uitzendingen van de Champions League waar in plaats van twee keer vier keer de sponsors in beeld kwamen. In de avondetappe rond de Tour de France was een racefiets uit een prijzenpakket te zien en werd een boek te wervend besproken. De NOS erkent de fouten maar noemt 150.000 euro aan boetes buiten proportioneel. De websites van de Wereldomroep zijn weer toegankelijk voor bezoekers vanuit Saoedi-Arabië. Het land had de site een paar weken geleden geblokkeerd. Mogelijk had het te maken met de publicatie van een video op de Arabische site van de Wereldomroep, Daarop was te zien hoe een Saoediër een Aziatische gastarbeider mishandelt. Wall Street heeft de stijgende lijn van eind vorige week voortgezet. De Dow Jones-index sloot voor de derde dag op rij hoger, dit keer met 1,9 procent.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 Het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af tot een graad of 10. S ochtends in het noordwesten een buitje. Maar in de middag droog en steeds meer zon. De temperatuur ligt dan tussen de 19 en 22 graden. Na morgen warmer, met vooral donderdag enkele buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. Vrouwen in Nederland zijn hoger opgeleid dan mannen. Ze maken vaker hun school en studie af... en presteren ook beter in het onderwijs. Er zijn meer vrouwelijke rechters, meer vrouwelijke advocaten... onderwijzers en artsen. Hoezo gescheiden lessen voor jongens en meisjes...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 I said it, oh, please take this tip from me, cause I see where you're I'm Van James Hunter. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Het Oog op Morgen. Al die economische crisis zijn nog lang niet bezworen. En daarom is het maar goed dat onze huiseconoom van de maand weer in de studio aanschuift. Hoogleraar Ivo Arnold deelt met ons wat hij denkt dat Europa moet doen om de euro te redden. Een bloedige dag in Irak. Die zin heb ik al talloze malen voorgelezen. Maar de laatste tijd steeds minder. Tot vandaag. Hoe staat Irak er nu voor en wanneer houdt het geweld echt op? En waarom vindt Pakistan het fijn om Amerikaanse geheimjes te delen met de Chinezen? Ook dat komt vanavond aan bod. En om 5 voor 12 hebben we het over wiskunde, rijkdom en geluk. Dit alles het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 15 augustus. Bij oorlogen lijden burgers vaak de meeste pijn. Als ze niet rechtstreeks door geweld worden getroffen... dan worden ze wel indirect getroffen door een gebrek aan eerste levensbehoeften. In Libië zijn bijvoorbeeld te weinig medicijnen... Daarom springt Nederland met 100 miljoen euro bij... zegt minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. We hebben een dringend verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie gekregen... om die 100 miljoen ter beschikking te stellen... voor medicijnen in de richting van Libië. Het geld is afkomstig van de Libische leider Gaddafi. Nederland heeft de tegoede die het regime hier heeft bevroren. Het was een van de sancties om het regime tegen te werken. Gaddafi kan dus niet meer bij het geld, maar Rosenthal wel. Daarbij is natuurlijk altijd het beginsel van de Nederlandse regering... en ook van de internationale gemeenschap... dat we te maken hebben met sancties die het regime van Gaddafi moeten treffen... en niet de burgerbevolking. In Libië hebben opstandelingen de afgelopen dagen... een aantal strategische steden rondom de hoofdstad Tripoli in handen gekregen. Er wordt feest gevierd en geroepen... Gaddafi, we komen eraan. Maar de strijd is nog lang niet gestreden. Gaddafi roept op zijn beurt zijn aanhangers op om terug te slaan. De oorlog gaat door, ook in Irak. Dat land noteerde vandaag de bloedigste dag van het jaar. Bij aanslagen in zeker 18 steden kwamen tientallen mensen om. Hoe ingrijpend die aanslagen voor de Iraakse bevolking ook zijn, het leven gaat door. Toen de grootste chaos voorbij was, ruimde winkeliers de puin op voor hun pand op. APPLAUS Volgens de Iraakse autoriteiten waren de aanslagen gecoördineerd. Ze zouden zijn gepleegd door militanten die banden hebben met Al-Qaeda. In Nederland maakten we ons vandaag weer druk over het pensioen. Het principeakkoord over de hervorming in het pensioenstelsel... is door leden van FNV-bondgenoten in een referendum naar de prullenmand verwezen. De boodschap van onze leden is helder. Niet doen voorzitter van der Kolk van bondgenoten maakte bekend dat 96% tegen het akkoord stemde. Hij vindt dat Agnes Jongerius, de voorzitter van de overkoepelende FNV-vakcentrale, dit signaal niet kan negeren. Dat betekent dat de vertegenwoordigers van de FNV, in dit geval dan Agnes, terug moet naar de onderhandelingstafel. Komt wel vaker voor in vakbondsland. In de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dreigt bijna de helft van de buslijnen te verdwijnen. De minister bezuinigt 120 miljoen euro op het stadsvervoer. En er is ook eens doorgerekend wat de gevolgen zijn. Jeanette Balieu van de Stadsregio Rotterdam. Bezuinigen betekent het schrappen van buslijnen, minder openbaar vervoer... en wellicht ook een discussie over tariefverhoging. Haar conclusie? Ik vind het een kaalslag voor het openbaar vervoer en voor de economie van de grote steden. Want wij moeten toch ook echt van goed openbaar vervoer hebben. En ook deze oudere vrouw moet het daarvan hebben. Het is onze enige verbinding met de buitenwereld. We kunnen, zijn allebei slechte been. We moeten onze boodschappen doen en dergelijke. Openbaar vervoer kunnen we niet zonder. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn lieve collega Jan van der Putten... alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Ja, minister Leers jaagt jongeren de illegaliteit in. Dat is de kop boven een verhaal in Trouw... over het plan van de minister van Immigratie en Asiel... om te stoppen met begeleiding van jonge asielzoekers... die het land uit moeten. De 19 gemeenten die met de bezuiniging te maken hebben zijn woedend. Net als PvdA-kamerlid Spekman. Als dit ophoudt, zegt hij, jaagt de minister jonge meiden en jongens... de prostitutie, de illegaliteit en de vernieling in. Gescheiden lessen voor jongens en meisjes, dat is zo gek nog niet. In het Nederlands Dagblad reacties op dat plan in de onderwijswereld. De krant sprak met de directeur van de Johanna Westermanschool in Den Haag. De laatste meisjes-MAVO van Nederland. Directeur Broekhuizen vertelt dat vooral meisjes die zich gemakkelijk weg lieten drukken... baat hadden bij de aanpak van de school. Ik heb veel timide leerlingen als zelfverzekerde meisjes de school zien verlaten, zegt hij. 1996 sloot de Westermanschool de deuren onder druk van de fusiegolf in het onderwijs. De Volkskrant noemt de opkomst bij het referendum van de FNV bondgenoten over de pensioenen twijfelachtig, 23 procent. Maar toch van die mensen stemde 96 procent tegen. Het draagvlak is simpelweg te klein. Toch is doorgaan op de ingeslagen weg beter dan een bom onder het pensioenakkoord, zegt de Volkskrant in het commentaar. Dit polderresultaat zou in tijden van economische crisis door alle partijen moeten worden gekoesterd huiseigenaren worden al jaren te zwaar belast, schrijft het AD. De krant komt met cijfers van de vereniging Eigen Huis... waaruit blijkt dat de overheid de kosten van een eigen woning... stelselmatig te laag inschat. Volgens het kabinet ben je met een koophuis gemiddeld... 26,3 van je maandinkomen kwijt aan woonlasten. Maar in werkelijkheid is het bijna 40 procent, zegt Eigen Huis. Het verschil zit hem in de kosten voor onderhoud en verbetering. De uitgangscijfers zijn verkeerd... met het gevaar dat huiseigenaren te zwaar worden belast. Het is een onderwerp waar je lacherig over kunt doen. Mannen die het huis uitvluchten omdat ze worden mishandeld door hun vrouw. Maar het is wel degelijk een probleem. En er zijn in Nederland dan ook veertig opvangplekken voor zulke mannen. Dagblad de Pers sprak met een van die mannen, Nordien uit Marokko. Mijn vrouw zag mij puur als bron van inkomsten, vertelt Nordien, Ik moest werken, geld inleveren en verder mijn mond houden. En als ik er wat van zei, dan werd ik door haar en haar familie bedreigd of in elkaar geslagen. In de opvang zitten meer mannen zoals hij. Mannen die vluchten voor hun vrouw en die soms nog geen ei kunnen bakken. Kent u dat? Je hebt een droom, een ideaal. En wat komt er van terecht? Niks. Hoe kan dat? En hoe kun je dat veranderen? NRC Next probeert daar antwoord op te geven. Gedragsverandering is moeilijk. Je doet meestal wat je altijd doet. En wil je doen wat je altijd al had willen doen... stel jezelf dan een strenge deadline, is het advies. En daarna moet je afspreken, dan hoeft het niet meer. En zorg ervoor dat je telkens aan je doel wordt herinnerd. Wil je die marathon lopen, leg dan je sportschoenen achter de voordeur. Wie weet wordt het dan wat met die droom. En als je aan het einde van je leven bent gekomen, wat wil je dan eten? Stervenden in hospices vragen opvallend vaak om haring, staat in de Telegraaf. De krant sprak met Pauline Jegers... Zij is coördinator van Hospice Zuid-Kennemerland in Haarlem en Heemsteden. En ze vertelt dat mensen in hun laatste levensfase weinig trek meer hebben. Hun smaak is veranderd door de chemo of ze hebben weinig speeksel meer. Maar een haringtje, dat gaat er vaak nog wel in. Jeger weet niet waarom. Misschien de combinatie van zout, zacht en vet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Mismo me envolví, ella me decía sí, quiere mi aquí cielo santo, quiero apagar con tu canto, este ardiente frenesí. Guantaná Ik nog wat En Eliano, ik hoop dat ik het goed zeg, van Compay Segundo. De belangstelling voor Irak is tanende. De ogen van de wereld richten zich nu vooral op de conflicten in Syrië en Libië. Maar het was Irak dat vandaag zijn bloedigste dag van het jaar beleefde. Aan de lijn vanuit Washington heb ik iemand die de ontwikkeling in Irak... wel voortdurend op de voet volgt. Joost Hilterman, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. U bent vice-directeur van het Midden-Oosten en Noord-Afrika-programma... van de International Crisis Group. Um, Vandaag waren er dus aanslagen in zeker 18 steden tegelijk, met tientallen doden en honderden gewonden als gevolg. Bent u verrast door de schaal van deze aanslagen? Uh, ja en nee. Uh, nee, omdat uh, we dit soort aanvallen nu al een lange tijd gezien hebben. Afgelopen jaar is het eigenlijk uh, uh, st steeds zo gebeurd. Uh, vandaag is het een hele grote serie uh, aanvallen met een groot aantal doden. Um, maar dat, dat, dat had ook in het verleden kunnen gebeuren. kan ook weer in de toekomst gebeuren. Ik denk dat de onstabiliteit in Irak uh, van uh, langdurige aard is. Mm -hmm. Ik had wel, moet ik zeggen, ik, ik zei dat net aan het begin... dat ik al heel vaak het zinnetje heb voorgelezen... dat het weer een bloedige dag was in Irak. En voor mijn gevoel heb ik dat al best wel lang niet meer gedaan. Dus voor mijn gevoel komt dit best wel uit het niets. Nou, het, het uh, niveau van geweld in Irak is al, al, is al lange tijd vrij hoog... Uh, en uh, elke twee of drie maanden is er een of andere grote aanval uh, in, in een stad. Wat we niet gezien hebben is um, een aantal aanvallen in uh, 18 steden tegelijk. Dat is uh, vrij ongewoon. Um, maar wat betreft het, al het geweld in het algemeen zou ik zeggen dat uh, die dit niet een uitzondering is. Nee. Uh, u zegt dat het uh, opvallend is, 18 steden tegelijk. Dat is natuurlijk ook heel erg veel. Zegt dat iets misschien over de daders die erachter zitten? Wel, het is heel kenmerkend van een groep zoals Al-Qaeda dat ze uh, de aanvallen coördineren. Dus dat zou suggereren inderdaad dat Al-Qaeda hierachter zit. Maar Qaeda is niet meer wat het uh, vroeger geweest is. Um, ze zijn, uh, de, de leiderschap is, is gedood of in de gevangenis. Um, en, maar die, die, de capaciteit bestaat er nog steeds. Het belangrijke punt is dat de regering nog heel zwak is. En de, uh, de, het leger en de politie zijn uh, verdeeld en zwak. Dus zolang dat het geval is, dan zullen deze, dit soort mensen die achter die aanvallen zitten, de kans hebben om het te doen. Je kunt op een gegeven moment, zelfs als je niet een ene, een samenhangende organisatie hebt, kun je toch dit soort aanvallen coördineren. Je kunt gewoon van tevoren zeggen op 15 augustus gaan we allemaal deze aanvallen plegen, kijken of je klaar bent en kijken of het lukt. En nou vandaag is het duidelijk gelukt. Ja, u zegt al Qaeda is verzwakt. Um, als het niet al Qaeda was, dan zou ik dat ook een hele zorgelijke ontwikkeling kunnen vinden, omdat dat betekent dat het een andere groepering is... die in staat is om zoiets te coördineren? Nou, het is meer een combinatie van, van kleinere organisaties... die zeer, zeer plaatselijk zijn. Dus je hebt er eentje in de provincie Anbar... een andere in de provincie Ninewa... Uh, nog een andere in Bagdad en, en zo maar door. Maar die zijn met elkaar misschien wel uh, in contact... maar ik denk niet dat er een, een echte leiderschap is. Daar hebben we geen, geen teken van gezien. Maar in ieder geval een ideologische verwantschap wat hun dan... Uh... Per gelegenheid verbindt om dit soort dingen te doen, wel, ze zijn allemaal tegen de, tegen de nieuwe regering. Ja, enkele persbureaus leggen een link tussen deze aanslag van vandaag en de mededeling van de regering begin deze maand: dat ze met de Amerikanen gaan onderhandelen om ook na het eind van dit jaar troepen in het land gestationeerd te houden. Zou dat met elkaar te maken kunnen hebben, denkt u? We kunnen altijd speculeren, maar ik ben er altijd vrij sceptisch over. Um, ik neem aan dat dit soort aanvallen een tijd van tevoren wordt uh, voorbereid... en dat, uh, dat het eigenlijk een beetje toeval is. Er worden natuurlijk altijd uitspraken gemaakt. En het feit dat uh, de Irakse regering heeft gezegd... dat ze misschien uh, toch, uh, toch wel Amerikaanse troepen willen behouden... dat ze daar in ieder geval nu wel over willen praten... wil niet zeggen dat die troepen ook blijven. Ik vind dat allemaal erg voorbarig. Dus um, ik, ik denk niet dat Amerikaanse troepen... Dat, dat ten eerste. Ik denk niet dat het lukt. Uh, en ten tweede denk ik dat het, zoals ik al zei, toevallig is. Ja. Ik uh, zei het aan het begin uh, dat uh, de ogen van de wereld gericht zijn op andere conflicten in Libië en in Syrië. Bent u het met me eens dat de indruk bestaat dat de wereld eigenlijk geen belangstelling meer heeft voor wat er in Irak speelt? Ja, en dat is tragisch, want uh, wat Irak nu nodig heeft is, is de steun van de internationale gemeenschap om uh, de staatsinstellingen op te bouwen. Dat is voor de lange termijn uh, het, het recept voor, voor stabiliteit en, en vrede in Irak. En als, dat, uh, en als de internationale gemeenschap uh, en vooral de Verenigde Staten, die natuurlijk een vooraanstaande rol heeft gehad in Irak, als, als die daar nu geen uh, belangstelling meer in hebben of geen geld meer voor hebben vanwege de economische crisis, uh, dat wil dan zeggen dat uh, Irak een, een zeer moeilijke periode uh, uh, staat te wachten. Want uh, het is duidelijk dat deze regering en deze, dit staatsstelsel... is nog steeds ontzettend zwak. en Het gaat lang duren voordat dat goed opgebouwd wordt... Dat het, voordat het samenhangend is. Um, en daar hebben ze gewoon veel steun bij nodig. Als u moet kijken in dat hele landschap van problemen... wat is het allergrootste probleem? Waar begint het eigenlijk mee? Nou, in Irak zou ik zeggen, je, je moet vooral... De rechtsstaat uh, verstevigen. Je moet werken aan, aan het parlement, uh, aan de aan de um, uh, aan de. Uh, uh, de, de, de, de justitie de, neem de, ik de, aan. Justitie, natuurlijk, justitie. Uh, maar ook uh, civil society. Dat zijn gewoon. Um, uh, de, de, de grote, de belangrijkste punten. Um, en ik denk dat de Europese Unie ook wel daar uh, in het verleden belangstelling voor heeft gehad. Maar met de economische crisis is het gewoon moeilijk om uh, het geld ervoor te vergaren. In de Verenigde Staten, ik zit hier in Washington, is het uh, uh, de State Department hier, dus het ministerie van Buitenlandse Zaken, aan de ene kant wil, wil duidelijk dit soort dingen wel doen, uh, maar aan de andere kant, het Congress uh, geeft daar gewoon het geld niet meer voor uit. Ja, omdat er andere zorgen zijn natuurlijk die pregnant zijn en dichter bij huis. Iets anders, um, als we onze blik afwenden van Irak en dus ook onze portemonnee om het maar zo te zeggen. Los daarvan van het geld. Ik vraag me af of in een land als Irak wat geen geschiedenis van een democratie heeft alleen gebaat zou zijn bij geld om deze instituties op te bouwen. Moeten we niet op een andere manier dat voor elkaar krijgen? Nee, dat moet ook wel op een andere manier, maar zelfs die andere manier kost geld. Dus um, wat, wat er van, van belang is, is dat mensen getraind worden. Uh, je moet de capaciteit opbouwen. Dat kan via exchanges, uitwisselingen en, en, en, en via training, maar, maar um, dat kost natuurlijk ook geld. Um, en dat duurt lang. Ik bedoel, dat kan een generatie duren. En dat moet gewoon voorzichtig opge en, en, en ja, geleidelijke manier worden opgebouwd. Um, maar op dit moment is het gewoon de vraag of, dat, of er zelfs wel belangstelling voor is. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Um, als Irak zo doorgaat, um, dan... dan dus degene die achter dit soort aanvallen zitten... zullen dan gewoon uh, meer mogelijkheden hebben. En die zullen dat ook wel weten. En, um, en dan krijg je toch weer de, de mogelijkheid... dat Irak op een gegeven moment op, uh, weer op een, uh, een burgeroorlog afstevend. En dat is natuurlijk uh, uh, niet wat we willen. Nee. Is er vanuit Irak zelf, vanuit de machthebbers, ook een poging om als een soort cheerleaders voor hun eigen zaak uh, de aandacht van de wereld op zich gevestigd te houden en daar ook geld en fondsen voor binnen te halen? Bekommert iemand zich daarom? Ja, ja er zijn natuurlijk wel politici die, die zich daarom bekommeren. En er zijn soms een aantal politici die, die zich daarom bekommeren omdat ze dan denken dat ze daar zelf een beetje rijk van kunnen worden. De corruptie is natuurlijk ons... In Irak. Um, maar het probleem is in Irak nu dat uh, de, de politiek is zo verdeeld. En uh, er zijn zoveel problemen die men niet kan oplossen... en waar men zich wel over buigt... dat uh, men, men eigenlijk uh, heel weinig aandacht besteedt aan het buitenland. Uh, men is gewoon helemaal uh, gericht op, op de eigen problemen. Maar stel dat Irak inderdaad um, uh, volledig ontaart uiteindelijk. Dus dat dit soort aanvallen, zoals we vandaag zagen, steeds frequenter worden. Dat is toch ook iets wat de Amerikanen zich niet kunnen permitteren uiteindelijk? Dat klopt. En daar is natuurlijk ook wel een debat, een heel, heel heftig debat over in de Verenigde Staten. Uh, van uh, Kunnen we Irak nu zomaar uh, hier achterlaten en aan die Araniërs overlaten bijvoorbeeld? Um, of uh, moeten we erbij blijven? En, en de regering van, van Obama die zegt natuurlijk van hé, hey, dat kunnen wij, uh, daar moeten, moeten we bij blijven. Uh, maar het, het punt blijft dat uh, het congres daar um, uh, anders uh, naar, naar, naar, op, op uitkijkt en, en die staan onder de, onder de republikeinen op dit moment. Uh, en die, uh, die willen er gewoon geen geld naar uitgeven. Dus uh, dat, is, dat is op dit moment een groot uh, twistpunt hier in de Verenigde Staten. U zei uh, eerder in het gesprek dat u niet verwacht dat de Amerikanen zullen blijven... ondanks het verzoek of het overleg wat er nu plaatsvindt. Uh, waarom niet eigenlijk? Is het ook weer een kwestie van geld... dat de Amerikaanse congres dat niet uh, goed gaat keuren? Nee, het nee, is van de Amerikaanse kant het probleem. Niet van de Amerikaanse kant. De Amerikanen, de Amerikanen willen wel... Zeg 10.000, 15.000 man daar houden. Uh, het probleem is van de Iraakse kant. Uh, er zijn geen politici, behalve de Koerden, die uh, uh, eigenlijk in het publiek willen zeggen uh, dat ze de Amerikaanse troepen willen behouden. Dat is, ligt politiek heel, heel gevoelig. Want wat je eigenlijk doet dan is, is, is uh, uh, een, een militaire bezetting uh, uit te nodigen om, om, om langer te blijven. ...dat ligt eh, onder nationalistische Irakezen... ...en de meeste Irakezen zijn zeer nationalistisch... ...ligt dat ontzettend gevoelig. Dus politiek gezien is dat, of gezien is dat uh, ontzettend, ontzettend moeilijk. Um, daar komt nog bij dat, uh, dat er een aantal politici staan onder hevige druk van Iran... Uh, om, om dit niet uh, te laten gebeuren. Dus die, uh, die zit ook in een moeilijk pakket. aan de ene kant willen ze wel dat de Amerikanen blijven... omdat ze het nut er wel van zien. Mm -hmm. Aan de andere kant kunnen ze dat weer niet zeggen... want dan krijgen ze een telefoontje of erger van, van de Iraanse kant. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niets heb gehoord... wat mij uh, optimistisch zal stemmen voor de toekomst van Irak. Nou, ik ben altijd een beetje pessimistisch, dus je moet niet te veel naar mij luisteren. Realistisch. Maar ik, maar, maar ik, ik, ik zie de moeilijkheden en de uitdagingen die, die, die voor ons staan. Maar uh, het feit is dat, de, dat het geweld uh, vergeleken met de periode 2004-2007... Uh, een stuk, een stuk uh, uh, uh, verbeterd is, dus een stuk uh, minder is. En, uh, en men, men heeft net verkiezingen gehad. Uh, die, die vrij waren. Um, en dus ja er is wel vooruitgang, maar um, de, de Irak is in nog in zo'n grote puinhoop eigenlijk dat het dat voor welke regering dan ook een ongelooflijke uitdaging is om dat te oplossen, ja. uh, op te lossen. Dus dat gaat echt lang duren. Wat Irak nodig heeft, is een periode van, van relatieve vrede. Dat, dat zal wel geweld zijn, maar het moet op een vrij laag pitje blijven. Zodat ze de, de, de instelling van de staat kunnen opbouwen. Dat ja. Daar hebben ze ook internationale steun bij nodig. Als dat gebeurt, dan zie ik dat de toekomst best positief kan zijn. Maar als, als de internationale gemeenschap uh, Irak terug rug uh, toekeert... Dan uh, hebben ze minder kans. Gebeurt, ja, ja, dan begrijp dan ik. Natuurlijk ermee, ja. Joost Hilterman vanuit Washington, hartelijk dank voor uw bijdrage. Ja, met plezier. Goedenavond.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 De Visser met hartslag. Er komt maar geen eind aan de economische onrust van de afgelopen weken. En daarom heeft het oog vorige week besloten de econoom van de maand opnieuw in te stellen. Gelukkig maar. En voor augustus is dat Ivo Arnold, hoogleraar monetaire economie aan Nijenrode. Meneer Arnold, goedavond. De Europese Centrale Bank maakte vandaag bekend voor 22 miljard euro aan staatsobligaties te hebben gekocht. We hebben het vorige keer over de ECB gehad toen hier was. Wat vindt u van die maatregel van vandaag? Ja, dit is nog maar het begin. Ze hebben in een paar dagen tijd vorige week hebben ze voor 22 miljard opgekocht. En uh, als ze in dit tempo doorgaan, dan kan het zo tot een paar honderd miljard oplopen. En ik denk dat het onvermijdelijk is. Als de politici hier geen besluiten nemen over vergroting van het noodfonds... dan moet de ECB inspringen om die markten in Italië en Spanje te stabiliseren. Ja, je hebt het vorige keer ook over gehad. Omdat ik me zo verbaasd over het feit dat het ECB dit gewoon kan doen. Ja, dit, dit, onbeperkt is. dit kunnen ze in miljard. principe onbeperkt doen. Alleen uh, de vragen, ook, ook uw vraag, uh, wordt steeds relevanter. Hè? Mensen gaan zich steeds meer afvragen... ja, maar hoe zit het nou met de democratische verantwoording? Dus het geeft wel aan dat er een democratisch tekort uh, is. Want wat we nu zien is het proces van socialisering van het risico... wat in volle gang is. En op enig moment gaan er natuurlijk toch vraagtekens bij worden geplaatst... Uh, als je het hebt over de democratische legitimiteit. Ja. Want is het um, zo dat dit eigenlijk gewoon uh, uitstel van het oplossen van het probleem is? Dan laat het maar ECB het maar doen. Een beetje zo? Nou, ik, ik denk dat men nu achter de schermen hard het nadenken is. Hè? We hadden het eerder gehad over een uh, vergroting van het noodfonds, wat je nu hoort uh, in de pers. Uh, Heel vaak het woordje euro-obligatie. Ik denk ja. dat dat uiteindelijk het eindspel is: dat men toch naar een vorm van uh, euro-obligatie toe moet gaan. Omdat men zich realiseert dat een constructie met één gemeenschappelijke munt, maar allemaal verschillende landen met hun eigen obligatiemarkten dat dat niet werkt. We hebben nu gezien dat dat niet werkt. In ieder ja. geval. En even voor de uh, mensen thuis die zijn, zoals ik, een euro-obligatie. Wat moet ik er daarbij voorstellen? Ja, het is in wezen een, een, een obligatie, net zoals een obligatie die de Nederlandse overheid uitgeeft. Alleen wordt die dan gegarandeerd door alle leden van de eurozone, dus de hele eurozone staat achter die euro-obligatie. Daar wordt geld mee opgehaald uit de financiële markten. En wat je dan vervolgens moet gaan doen, is dat intern verdelen he, over de verschillende landen... zodat die landen hun uh, financieringsbehoeften kunnen dekken. Ja, maar als ik dan daarover nadenk, dan denk ik... oké, okay, met Nederland gaat het betrekkelijk goed, maar dan gaat het in Griekenland bijvoorbeeld heel slecht... Mm -hmm. Ergens moet dat geniveleerd worden als we dat samen uit gaan geven, ja, die euro-obligaties. Als je dus dat uh, richting de markt uitgeeft, dan betekent dat er maar één rente is. Dat is een gemeenschappelijke rente op euro-obligaties, die voor alle landen dus hetzelfde is. En uh, de markt maakt dan geen onderscheid meer tussen Griekenland en Nederland. En je bent dan ook van die spanningen in de obligatiemarkten af... en die gigantische renteverschillen die we hebben gezien. Dus dat probleem los je op... Alleen, je moet er iets anders voor in de plaats uh, uh, brengen. Want uh, ja, er, er wordt vaak gezegd dat de markt disciplineert. Hè? Dat hoge rentes van Italië en Griekenland dat, dat werkt om die overheidsfinanciën daar op orde te brengen. Nou, daar klopt helemaal niks van. We hebben in de jaren voor de kredietcrisis gezien dat die rentes allemaal nagenoeg gelijk uh, waren. Dus die, die overheden werden helemaal niet gedisciplineerd. Nee. Nou, als je dan vervolgens zegt, oké, okay, die markten kunnen we dus niet vertrouwen we gaan één gemeenschappelijke obligatie uitgeven... dan moet je vervolgens wel een ander mechanisme hebben, een politiek mechanisme... om ervoor te zorgen dat die landen hun overheidsfinanciën op orde brengen. En um, het klinkt alsof u voorstander bent van die euro-obligaties. Wat zou dan dat vervolgmaatregel moeten zijn die zou moeten komen. Ja, je, je, je kunt denken aan een Europees Monetair Fonds... of een Europees uh, uh, Agentschap voor Schuld... of een Europese minister van Financiën. Maar er zal een vorm van centralisatie plaats moeten vinden. En daar hoort ook bij dat landen die een beroep daarop doen... dat die hun bevoegdheden toch voor een groot deel... ook naar Europees niveau zullen tillen. Ja, um, een Europees minister van Economische Zaken van Financiën. Dat klinkt als taboe. Uh, dat is taboe, uh, omdat Europa niet zo populair is. Maar toch is dit de enige manier. Het, het probleem is, Italië en Spanje hebben een vertrouwenscrisis. Uh -huh. En uh, ze zitten vastgeklonken aan de euro. Als er, toen er twintig jaar geleden een, een vertrouwenscrisis was met Italië... toen was de oplossing heel simpel. Iedereen verkocht liris. Um, en wat, uh, wat er vervolgens gebeurde, is dat uh, Italië spotgoedkoop werd. En op die manier konden ze weer een beetje uit de dal klimmen. Die oplossingen hebben we nu niet meer. Een vertrouwenscrisis uit zich nu in de obligatiemarkten van Italië en Spanje. Ze hebben geen manier om makkelijk uh, daarvan te herstellen. Dus uh, de rest van Europa moet garant staan. Wij moeten, we kunnen ze niet aan hun lot, lot overlaten. laten. Als die euro-obligaties er komen, die maatregel waar het u over heeft... Um, hoe, hoe krachtig wordt Brussel... Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, krachtig. We hadden vroeger een stabiliteitspact. In de jaren dat het nog goed ging, dat werd niet aangeleefd. Maar, maar dat kan dan niet meer. Dat zal een hele krachtige financiële sturing moeten zijn... op gezonde overheidsfinanciën in alle lidstaten... Anders krijg je een situatie waarin de, de landen waar het op orde is... Uh, ja, betalen voor de landen waar het niet op orde ja. is. En ik denk dat we zo, dat, dat noemen ze dan een transferunie... waar er dus financiële middelen van het ene naar het andere land gaan... ik denk dat we dat niet willen. Wat we wel willen, denk ik, zijn de goede prikkels... zodat de landen waar het fout gaat, toch hun zaak op orde brengen. Ja, nou hebben Merkel en Sarkozy die morgen overleggen... we hebben gezegd, nee, absoluut niet dat we over euro-obligaties gaan praten. bestaat niet. Ja, je ziet het toch een beetje schuiven. Hè? Als je de, de Duitse minister van Financiën uh, hoort, hè, Schäuble, dan zegt hij, ja, ik, ik sluit het helemaal uit. Hè? Uh, zolang lidstaten hun eigen financieel-economische beleid voeren... Maar als je goed kijkt, dan zie je dat Griekenland al geen eigen financieel-economische beleid meer heeft. Het wordt volslagen gedicteerd vanuit uh, Brussel en door het IMF. Dus die zijn hun autonomie al voor een groot deel kwijt. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, worden dat soort uitspraken toch een beetje door de realiteit ingehaald. Ja, en qua uh, vruchtbare grond, hoe staat het eigenlijk met de Nederlandse regering? Is daar een welwillendheid om na te denken over die euro obligaties om die kant op te gaan? Ja, het ligt heel erg moeilijk, hè? want, want uh, Nederland politiek gezien... denk ik dat er, uh, als je naar de hele Tweede Kamer zou kijken... zou er misschien wel een meerderheid te vinden zijn voor zo'n uh, uh, zo stap. Maar die zit dan voornamelijk aan de linkerkant. Terwijl de regeringscoalitie natuurlijk... Ja, die leunt toch op de gedoogsteun van de PVV. En daar ligt dat heel erg moeilijk. Ja, Het is natuurlijk ook heel complex om dit aan de kiezer uit te leggen. Ik bedoel, Je hoort overal dat sentiment geen cent meer naar Griekenland. Uh, het is ook, ik moet zeggen ook... Voor ons, wij proberen deze materie te beheersen... maar het is heel erg ingewikkeld voor een gewone burger... om te begrijpen wat er gaande is en waar dat geld heen gaat. Maar toch valt het wel uit te leggen, denk ik. Kijk, er zijn natuurlijk nadelen. Hè. Wij garanderen andere landen, misschien zal onze rente wat oplopen. Aan de andere kant, stel dat we geen euro hadden... stel dat we de Zwitserland waren met de Zwitserse frank. Wat je daar ziet gebeuren, is dat vanwege alle onrust... de waarde van de Zwitserse munt gigantisch stijgt heel slecht voor het bedrijfsleven in Zwitserland... voor de concurrentiepositie van Zwitserland. Nou, als wij in de eurozone zouden zeggen... Nou, we maken een onderscheid noord-zuid. Dus dan, gezonde landen ten opzichte van de zwakkeren. Precies, dan zouden landen als Duitsland en Nederland... onmiddellijk een sterke waardestijging krijgen van hun munten. En dan heb je allerlei nadelen... op het gebied van handel en concurrentiepositie. Ja, We hebben een hele spannende week achter de rug gehad... met Amerika en de eurozonecrisis... en de beurzen die in het rood stonden. Gaan we weer zo'n turbulente week tegemoet, denkt u? Ik hoop van niet, dus ik hoop niet dat dit gewoonte wordt. Het was extreem vorige week. Uh, wat ik wel denk dat er gebeurt is dat de markten heel erg goed zullen opletten... of de ECB de aankopen in dit tempo gaat uh, uh, doorzetten. Mm -hmm. dus ze zullen heel goed letten op wat de ECB doet en uh, in welke omvang ze dat doen. En als ze de indruk krijgen dat de ECB weer een beetje gas terugneemt... dan denk ik dat de rentes weer gaan oplopen en dat we weer paniek krijgen. Ja, want um, daar hebben we het ook de vorige keer over gehad en daar is het ook veel om te doen geweest. Het is ook een, daar zit een groot psychologisch component aan dit alles. De realiteit mm -hmm. op de beurzen en dan ook de beleving van geen ja, vertrouwen. Geen vertrouwen en ik denk eerlijk gezegd, als ik terugkijk naar de afgelopen maanden, dat al het gedoe om de private sector bijdragen aan het steunpakket van Griekenland, hè, het bang maken van de private sector, um, de bijdrage van de banken, alle miljarden die uit het bankwezen moesten komen om Griekenland te helpen. Ik denk dat dat niet bijdraagt aan het vertrouwen. Want ik denk dat een heleboel banken of financiële instellingen... nu zoiets hebben zo van... ja, we verkopen die Italiaanse en Spaanse schuld aan de ECB... tegen een redelijke prijs en dan zijn we er vanaf. Want wie weet gaan ze ook een keer die Italiaanse en Spaanse schuld... Um, ja, op, op, aan ons opdringen, ja, hè, zodat, mix zodat, niet, zodat we niet uh, terugbetaald krijgen... of tegen een lagere rente, een langere looptijd. Dus ik denk achteraf gezien dat dat een hele slechte zet is geweest. Ja, nou dan uh, iedereen gaat de ECB in de gaten houden... en wij zullen wel zien of er paniek ontstaat of niet. Ivo Arnold hartelijk dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. Ja, ik uh, zat niet heel erg op te letten, vrees ik. Ik denk dat dit Big World was van Jacqueline. Maar ja, dat was het, gelukkig. Een afgebroken helikopterstaart. Meer lieten de Amerikanen niet achter na de aanval op Osama bin Laden. Het leek een waardeloos stuk schoot. Maar de Financial Times meldt dat China daar heel anders over denkt. Ons die krant hebben de Pakistanen de staart aan de Chinezen laten zien... zodat ze die konden onderzoeken. En bij ons in de studio is Gai van Pingsten, onze China-deskundige. goedenavond. Goedenavond. Waarom zou China deze staart graag willen onderzoeken? Nou, China is heel erg geïnteresseerd in Amerikaanse technologie, Amerikaanse wapens. En ze zijn vooral in die staart geïnteresseerd, geïnteresseerd omdat daar een soort coating op zit... Die het moeilijk maakt om zo'n helikopter te zien onder de ra met, met radarbeelden. En die technologie wil China ook heel graag hebben. Dus als ze dat er nou vanaf kunnen kijken, dan zijn ze al een hele eind op weg. Ja, hebben de Chinezen dit vaker gedaan, dat ze uit stukjes grote technologie ontwaren en uh, gebruiken. Dat, dat hebben ze inderdaad vaker gedaan en vaker geprobeerd. Een van de grote technologieën. Uh, de massels die China heeft gehad, is dat er in 2001 op een gegeven moment een Amerikaans uh, spionagevliegtuig, dat die, daar is een botsing mee geweest met een Chinees vliegtuig. Dat vliegtuig is in zijn geheel geland op een Chinees eiland. Dat heeft China daar vastgehouden, met bemanning en al. En toen heeft China ruim de tijd gehad ook om dat, hele, uh, om dat hele vliegtuig te bekijken. De Amerikanen hebben toen wel een kwartiertje geprobeerd om zoveel mogelijk te vernielen, maar dat is maar uh, deels gelukt. Dus er was nog een heleboel aanwezig en ze op een gegeven moment uitstappen uit het vliegtuig omdat er Chinezen met hun, uh, met wapens. hun wapens voor het raampje stonden, dus daar heeft uh, daar heeft China ook veel kunnen zien, maar ze hebben het ook bijvoorbeeld gedaan in, uh, uh, in Servië, daar zijn ook overal zeg maar waar. Waar uh, regeringen zitten die China redelijk wel gezind zijn en waar Amerikaans wapentuig terecht komt, daar is China in geïnteresseerd. Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Waarom die landen dat, waarom ze zo hulpbehoevend zijn of behulp behulpzaam moet ik zeggen. Ook in de studio zit militair historicus Chris Klep. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Gary had het er net al over een magische coating op een. Uh, het klinkt als science fiction. Wat is dat toch? Ja, het klinkt een beetje Harry Potter. Hè? Ja. Uh, er zijn eigenlijk twee manieren... waarop je een, uh, een vliegtuig kunt proberen onzichtbaar te maken. Een vliegtuig is namelijk van nature... een ontzettend goed radar weergevend ding. Het is een groot metalen ding. Hè? Dus je stuurt daar radarpuls op af, energiepuls op af. En het reflecteert altijd wel wat. Het gaat zelfs zo ver, die radar... Uh, dat als je een piloot helm raakt... dat die al een reflectie afgeeft. Nou, Wat kun je daartegen doen? Dat is dat je het hele toestel... Gary zei net al, bedekt met een radar absorberende uh, coating. Dat moet je niet alleen zien als een dikke laag met zwarte verf, want dat wordt er meestal eh, gedacht. <laughs> maar het is eigenlijk meer een soort van een raster wat er overheen gelegd wordt en daar wordt een speciale coating overheen gelegd. En de gedachte is dan, dan dat als die radar ra, eh, radarstralen dat raken, dat dat de raster, zeg maar, de, de radarstralen absorbeert en eh, in een andere richting afketst. En eh, het tweede wat je kunt doen, eh, en dat is gewoon een basisprincipe van radar, eh, de radar wordt erop afgestuurd en hij komt eh, terug. Op, op eh, lijnrecht komt hij weer terug. En de gedachte is dat de radar altijd wel een signaal oppikt. Hè, is altijd wel een plekje van het toestel wat uh, wat reflecteert. Nou, wat je dan kunt doen is dat je het toestel zo ontwerpt. Uh, dat er eigenlijk geen plek is op het toestel waar de radar lijnrecht op kan terugketsen. En dat kun je bijvoorbeeld doen door het toestel heel veel scherpe hoeken te geven. En de gedachte is dan dat je die radar erop afstuurt... en dat het, de radarstraal dan naar links, naar rechts, naar boven en naar onder wordt afgeketst... of zelfs naar achteren, maar niet naar voren, want hij moet wel terug naar die radarbol. Ja, ja. Nou, als, als je dat combineert, en dat zie je bijvoorbeeld in dat beroemde steltvliegtuig... Hè, die, een mm -hmm. dat hele moderne start... Boorstachtige toestel. Daar wordt dat alle twee gebruikt. Er zit zowel een zwarte laag coating overheen. als dat het toestel die hele aparte. Ja. hele scherpe vorm heeft. Zeg maar. Nou, is dat. Uh, ik, ik herinner me de beelden van. Uh, die wrak van, de, van het helikopter. Ja. Um, dat stukje wat ze gezien hebben, waarschijnlijk. dat zal niet zo groot zijn geweest. Dus als nee. het gaat om het nabouwen. van al die hoeken. Dat, die technologie zullen ze wel niet hebben kunnen afkijken. Maar heb je genoeg coating op zo'n staartstuk om dat na te kunnen boot? Uh, ja, in principe moet dat kunnen. Dat heet uh, in de militaire technologie reverse engineering. Uh, dat is een beetje ook wat hackers doen. Hè. Die pakken een stuk software en dan gaan ze ontleden tot ze terug zijn bij, bij waar het begonnen is, bij de bron. En uh, landen als China, maar vroeger ook de Japanners, hè, toen ze in de jaren 50 en 60 onze auto's nabouwden. Die kochten daar gewoon Amerikaanse auto's op en die gingen ze helemaal ontleden. En kijken hoe die Amerikanen dat dan gedaan hadden. Tot op de kleinste schroefjes aan toe. Nou, dat kun je ook met militaire technologie doen. Dus je hebt niet alleen wat aan die coating zelf. Die kun je vrij makkelijk analyseren op hoe die is samengesteld en hoe die eruit ziet en zo. Maar het gaat vooral om het principe erachter. En dan gaat een bepaalde wet uh, tellen, en dat is die van de remmende voorsprong. Degene die het eerst ontwikkeld heeft, heeft eigenlijk ook al middelijk een nadeel. Namelijk alle anderen kunnen daarvan profiteren. Die ja. hoeven dat hele proces van ontwikkelen niet nog een keertje nee, over precies, te doen. precies. Die kunnen het fine-tunen en verbeteren precies, en voor uh, eigen ja. win. Gary, hebben de Chinezen genoeg uh, technologen in huis om dit allemaal te onderzoeken? Ze hebben uh, genoeg technologen die ze daar ook opzetten om, om zich daarmee bezig te houden. De vraag is altijd, uh, maar misschien is dat in dit geval ook niet helemaal nodig... maar de vraag is altijd of, uh, of die mensen ook echt werkelijk creatief genoeg zijn... en genoeg creatieve ruimte krijgen om nieuwe dingen te ontwikkelen. Hè? Of ze verder komen dan inderdaad ontleden wat er was, hoe het is samengesteld... Mm. en dat dan proberen zo goed mogelijk na te doen. Hè? Of, er of ze daar in een stap voorwaarts kunnen Of ze doen. ruimte hebben voor innovatie. Of ze ruimte hebben voor innovatie die dan dus uitstijgt boven wat de Amerikanen kunnen. En dat is nog wel een beetje de vraag. Je dus klinkt dus... daar niet erg verzekerd van dat dat gebeurt in China. Uh, nee, ik heb het idee dat er heel veel van, van, van, sowieso van technologische ontwikkelingen... dat er dus in China wel... Heel goed kopieergedrag is, heel goed mm -hmm. ontleden, heel, maar, maar dat het heel moeilijk is om die verdere, om stap, echt een te verdere stap te ja. maken. Uh, meneer Klep, is het zo dat uh, andersom de Amerikanen, als, als er inderdaad weinig innovatie is, dan denk ik van niet, maar zijn de Amerikanen bijvoorbeeld geïnteresseerd in de technologie van de Chinezen? Het is een paar keer in de geschiedenis inderdaad voorgekomen. Um, een mooi historisch voorbeeld is in de jaren 50... met de Korea-oorlog. Toen werden de Amerikanen, die dachten dat ze absoluut overwicht hadden... in de lucht he, met hun moderne straaljagers... werden opeens geconfronteerd met een ja, vrij nieuw Russisch toestel... de MiG-15. En dat vloog eigenlijk net zo goed als dat van de Amerikanen. Uh, het is dat de piloten slechter waren... Maar, maar, de, maar de toestellen zelf waren beter. Dus het eerste wat de Amerikanen probeerden te doen... is eigenlijk een, een exemplaar van dat toestel te bemachtigen... door het zo goed mogelijk neer te schieten, zeggen ze altijd. Ja. Dus heel, zo heel mogelijk te laten landen. En dat helemaal, zoals de Chinezen nu doen, te gaan reverse-engineeren. Om te kijken hoe de Russen dat toch voor elkaar hadden gekregen. Um, het, het, is, het is nog vaak gebeurd. Uh, er was een bepaald type raketsysteem van de Russen in de jaren 60... wat opeens heel veel verrassing veroorzaakte. En ook daarvan hebben de Amerikanen via hun spionagediensten... dan een exemplaar kunnen bemachtigen. En ook dat werd in geheime laboratoria in Amerika helemaal ontleed. Echt tot op het allerlaatste schroefje. Uh, Overigens, in aansluiting wat, wat, wat ik net zei over de toepassing daarvan... want je bent pas halverwege hè, als je die techniek hebt. Mm -hmm. En zelfs al zou je erin slagen om het helemaal reverse te engineeren tot de bron. Uh, een wapensysteem is altijd een concept van heel veel verschillende systemen bij elkaar. Dus een vliegtuig bijvoorbeeld, dat kan je wel bedekken met een dikke laag steltverf... en dat helemaal scherp maken, maar dan moet er moeten nog computers in... Dan moet er moeten goede piloten in, ja, ja. Dan moet er moeten goede motoren in... Dat moet je ook allemaal hebben. Dus je kunt wel wat hebben aan die aan techniek en aan vliegtuigen als een stelt vliegtuig rond. Maar eigenlijk alle analisten zeggen, alle deskundigen op dit moment zeggen: ja, maar dat is een toestel. Dat schieten we zo uit de lucht. Want dat is gewoon. Wel mooi bedekt met stelt, maar ja. het is verder gewoon niet goed gegaan. Een beetje houtje thuis. Nee, je moet wat dat betreft ook bedenken hoe ver, van hoe ver China komt. Hè? Want mm. uh, die hadden tot voor kort eigenlijk vooral een heel enorm groot landleger. Uh, wat gericht was op de verdediging van China's landgrenzen, vooral met Rusland. En die verbouwden kippen en varkens. En die, hadden <lacht> land, die deden van alles en nog wat doen. Ze trouwens nog steeds. Wat eigenlijk weinig uh, met, met militaire zaken te maken heeft. Er uh, zijn al een heleboel. Uh, een heleboel voetvolk is ontslagen... maar die moeten zich dus van een enorm landleger... Mm -hmm. zijn die zich zo snel mogelijk... Ja. ze willen dat graag heel snel doen aan het omvormen... aan een, aan een, uh, een leger met een luchtmacht en ja. met een marine. Want daar, daar voeden ze nu veel meer behoefte aan... om hun territoriale wateren te beschermen... om de toevoer van grondstoffen te beschermen. Ja. Maar dat is nog een heel dus cultuurverandering en een zwaar zware culturele veranderingen binnen ja. dat leger. Ja. Even over die, uh, dit lieve gebaar van Pakistan. Hallo Chinese vrienden, we hebben wat voor jullie. Hoe zit die verhouding? Hoe gaat nou, zoiets? Pakistan en China zijn van oudsher bijzonder goed bevriend, Ze zijn ook al heel lang bevriend. Eh, Pakistan is een van de eerste landen geweest die eh, Mao Zedong, de regering van Mao, heeft herkend. Eh, Pakistan is bijvoorbeeld behulpzaam geweest in het, eh, in het, bezoek, het bezoek van Nixon aan China in 1972. Mm -hmm. Daar heeft mm -hmm. Pakistan een bemiddelende rol in gespeeld. Eh, Pakistan is, is ook altijd interessant geweest voor China als een soort buffer tegen India. Eh, Pakistan vond China weer ook interessant als buffer tegen India. Ze zaten daar ook nog met Rusland, dus uh, ze, ze werken al heel lang samen. Ze werken ook al heel lang militair samen. Er wordt ook mit, militair materieel daar gebouwd uh, voor China in Pakistan. Uh, China helpt Pakistan dan ook weer met bijvoorbeeld het ontwikkelen van uh, nucleaire faciliteiten. Ja, ja. Waar je misschien ook wel weer uh, kernwapens mee zou kunnen maken. China wil dan ook een, een diepzeehaven aanleggen. Dus er zijn hele nauwe banden. En uh, Pakistan heeft denk ik wel het gevoel dat China in die zin een trouwere bondgenoot is... Er is gebleken dan Amerika. Ja, ja. Chris Klep, ik heb niet veel tijd nog, maar laatste vraag dan. Dit klinkt als iets die warme verhouding en dit soort hulp iets waar Amerika zich inderdaad zorgen over moet maken. Ja, absoluut. Kijk, het zal niet onmiddellijk de wapenbalans, de militaire balans in de wereld doen veranderen. Maar de Amerikanen zijn natuurlijk zeer bezorgd over het feit dat de militaire technologie, die zij met veel geld en met veel moeite ontwikkeld hebben, dat die nu terechtkomt in handen die ja, voor mensen die hun potentiële vijanden ja. zijn. Uh, het, we zien toch een beetje een verschuiving richting de Pacific van de militaire dreiging. Dus ik kan me wel voorstellen, en dat zie je nu ook in allerlei propaganda vanuit het Pentagon... Ja, dat China de nieuwe vijand is. Ja. Dus wat dat betreft zeker. Gary van Pinksten en Chris Klep, hartelijk dank. Het is 5 voor 12. Hoezo aparte wiskundelessen voor meisjes? De Amerikaanse Joan Ginter, hoogleraar statistiek en vermeend wiskundegenie... heeft met succes haar wiskundebrein ingezet om 20 miljoen dollar te winnen met krasloten. Althans, sommige mensen zijn ervan overtuigd dat ze het systeem wel gekraakt moet hebben... omdat de kans om zoveel te winnen 1 op de 18 kwadriljoen is. Aan de telefoon een van de twee bekende Nederlandse wiskundemeisjes, Jonica Smeets. Hallo Jonica. Goedenavond. Goedenavond. Jonica, deze vrouw heeft dus al vier keer in haar leven de loterij gewonnen. Nou, vermoedt men dat ze een algoritme heeft ontdekt... dat de loterij gebruikt om de winnende krasloten te verspreiden. Dat ze dus wist in precies welke winkel ze de winnende loten kon kopen. Wat denk je? Is dat mogelijk? Ja, krasloten zijn een van de weinige dingen... waar je inderdaad uh, meer kan doen dan puur geluk hebben. Dus gewoon bij de loterij kan je alleen een lot kopen... en dan wordt echt puur willekeur getrokken wie het is. Maar krasloten worden niet helemaal willekeurig verdeeld. Want degene die die krasloten maakt... wil bijvoorbeeld niet dat gelijk op de eerste dag... dat er een nieuwe lading loten uitgaat... dat er twee winnende loten gevonden worden. Dus die loten worden niet echt helemaal eerlijk verspreid. Dus je zou in theorie kunnen weten waar winnende loten naartoe gaan. Maar je zegt in theorie, dus je denkt niet... dat ze het per se gekraakt heeft, het systeem. Nou, ik denk dat... dat uh, ik denk... Ja, het is lastig om te zeggen, want ik ken hem natuurlijk niet. Maar wat ik vermoed, er is een Canadese wiskundige geweest eh, eerder dit jaar... die ook een bepaald soort krasloten eh, heeft gekraakt. En eh, hij kon zien door wat er op het kraslot stond voordat je ging krassen... of het een winnend lot was of niet... En hij zei dat hij dacht dat als... Uh, hij had er wel over nagedacht om er winst mee te gaan maken... maar dat levert eigenlijk te weinig op. Maar hij zei, als je nou een uh, bevriende kraslotverkoper hebt... die jou alle loten gelijk geeft zodra ze binnenkomen en jou laat kiezen... dan heb je wel een kans om er wat mee te verdienen. Dus misschien heeft ze wel zoiets gedaan. Ja, maar goed, die 1 op 18 kwadriljoen... Ik, ik, ik durf niet eens te zeggen hoeveel nullen dat is. 24. Uh, 24 nullen. Nou ja, dan stel dat ze het niet gekraakt heeft. Dan hebben we het toch over een wonder, een statistisch wonder, of niet? Maar je moet beseffen dat dingen die heel zeldzaam lijken, dat die toch vaak uh, voorkomen. En het uh, uh, heet ook de wet van Littlewood, die zegt dat je eens per maand een wonder kan verwachten in je leven. Dus eens per maand, hè? En een, wonder, ja, een wonder is dan iets met een kans van één op een miljoen. Er gebeuren gewoon dingen die heel raar zijn. Ken je andere legitieme voorbeelden van het gebruik van wisken om echt heel erg veel geld te verdienen? Ja, je hebt ook uh, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, is uh, James Harris Simmons, een heel goede wiskundige, echt top of de bill. Hij is op een gegeven moment in de financiële wereld gegaan, is gestopt dus als uh, hoogleraar en is begonnen met een hedge fund. En hij neemt vrijwel alleen mensen aan die gepromoveerd zijn in wiskunde of theoretische natuurkunde, sterrenkunde, echt uh, heel harde beta's. En uh, hij is een van de rijkste mannen in Amerika. En zijn uh, headfront is uh, ja eigenlijk elk jaar het meest succesvolle wat er is. En hij gebruikt dus alleen maar een wiskundige algoritmes die hij zelf heeft bedacht. Ja. En jij, Jonica, als je dit hoort en je hebt het over Simmons, denk je niet dat het wordt tijd om een wiskundeknobbel in te zetten voor een hele dikke salaris? Soms denk ik inderdaad had ik nou maar niet zo'n proefgift over theoretische wiskunde gedaan. Maar aan de andere kant, ik vind mijn werk heel erg leuk en ik verdien genoeg. En ik denk dat deze mensen stiekem toch nog heel veel werk moeten doen. Heel goed. Jonica Smeet, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was met het oog op morgen van maandag 15 augustus. Het is een beetje een raadsel wie er morgen hier zit. Want normaal zit Mieke van der Wij hier, maar Max van Wezel staat op het rooster. Dus dat blijft een verrassing.